4 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1435 mensen overleden aan het coronavirus. Daarmee blijft voor de tweede dag op rij het aantal dagelijkse sterfgevallen in de VS onder de 2000. In het land zijn nu meer dan 66.000 mensen overleden aan het coronavirus... en meer dan 1,1 miljoen besmettingen vastgesteld.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 I don't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 have to zo into drums on my door.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 In my mind, wherever Wenn nichts weitergeht, sich nichts bewegt, weil alles steht. Kammerfest noch findet keinen Halt. Mein Bett bleibt viel zu groß und viel zu kalt. Jetzt ist mein Kopf so